En tot zover het NOS-journaal. Is er ook ANWB-verkeersinformatie? Eén melding op de N35 Almelo richting Zwolle. Daar is de weg bij Heino nog steeds dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Naar verwachting is de weg om vier uur weer vrij. Dit was de ANWB-verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Max. zuster, Astrid de Jong. Het dus een beetje een asperge-uitzending. Dat vind ik helemaal niet erg. Want ik vind het uh, wel leuk, al die recepten die voorbij komen. Mocht je nog iets heel opvallends hebben... zoals de asperge-kroket, bel dan nog even naar 0800-1121. Of mail me op omroepmax.nl. Of uh, Twitter via twitter.com slash nachtzuster. Of kom even chatten. Je bent van harte welkom via www.nachtzuster.net. En dan klik je even de chat aan en dan kun je daarmee praten... met alle mensen die dit programma op de voet volgen. En er zijn meer onderwerpen, want naar aanleiding van het hele aspergeverhaal... wil Willem graag weten waarom zijn urine zo gaat stinken... als hij asperges gegeten heeft. Als je het weet, laat het even weten. En um, ja, Igor die wil nog steeds uh, uh, weten hoe het zit met de thorium. Waarom wordt dat niet gebruikt als alternatief voor uranium... En ja, prachtige vraag kregen we binnen over Hello van Huug. Hello, de kreet waarmee de Amerikanen en de Engelsen de telefoon opnemen. En dat schijnt een afkorting te zijn. Dus Hallo is eigenlijk uh, niet een woord, maar een afkorting. Ik heb dat nooit geweten. En als jij het wel wist, dan uh, hoop ik dat je even met ons wilt delen waar het dan voor staat. 0800-1121.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 Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue, but let me start by saying, I love you. Is het uh, klassieke telefoonliedje volgens mij? Lionel Richie en Hello. Mooi blijft het toch? Hallo, ik bel alleen even om te zeggen dat ik van jou. Ah, lief is dat toch? 0800 1121. Je hoeft niet te bellen om te zeggen dat je van me houdt, maar wel om antwoorden door te geven en nieuwe vragen natuurlijk. Die zijn ook van harte welkom. Jamal. Ja, Astrid. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Hallo. Inderdaad, een hele mooie plaat. Ja, hè? Ja, blijft, oh. ja, sommige mensen kunnen hem niet meer horen. Omdat nee, hij natuurlijk, nee, het blijft een klassiek, uh, uh, klassiek rol. Ja, he, precies. O, maar goed, Interact. daar belde ik niet voor. Oh. Ik, ik, ik heb eigenlijk een vraag aan jou, Astrid. Of ja. ook aan de andere luisteraars die op dit moment mee, mee zitten luisteren. Misschien het klinkt het als een vreemde vraag, maar als je iemand um, uh, succes wenst, wat, ja, dat, dat kun je op heel veel manieren zeggen. Ja. Um, als iemand bijvoorbeeld ziek is of, uh, uh, of het niet goed met hem gaat, dan zeg je van ik ga een uh, hart onder de riem steken. Ja. Dan vraag ik me af waarom, het vandaan is het toch de, uh, de riem. Ja, die, die, die zit toch. <laughs> Dat is toch andersom. <laughs> Wat, uh, je, andersom, je gaat een riem onder het hart steken. Ja. Hè? Ja, begrijp je het? Nee, ik, nou, ik, ik weet niet hoe je iemand een riem onder het hart zou kunnen steken. Nee, daarom. Hoe zou je iemand een riem onder het hart steken? Dat weet ik niet. Ik, ik, vind, het, ik vind het wel apart. Ik zit even te dus, denken. Je moet toch iemand een hart onder de riem steken? Oh, het is echt waardeloos dit, dat ik dit programma nou al zo lang doe... en dat ik dan een vraag die al eerder is geweest wel herken... maar ja? dat ik het antwoord niet meer weet. Oh, dat dus... is het eerder. Ja, maar echt jaren en wow. jaren geleden. En het, het, het, nare, het nare is dat ik zou <lacht> ieder potje triviant moeten kunnen winnen inmiddels. Ja. Maar als ik ochtends om zes uur naar huis rijd, dan denk ik... Ja. Goh, wat was het leuk, wat heb ik veel geleerd. <lacht> en de volgende dag word ik wakker en dan weet ik het gewoon allemaal niet ja. meer. Ja. Verschrikkelijk. Maar het heeft iets, volgens mij met de middeleeuwen te maken. Of met ridders die dan mm. een ander soort riem een riem over de borstkas... En maar waarom je dan een hart eronder steekt, dat weet ik ook niet ja Heffervil. Het moet van, van, uit uh, ja, die tijd komen dan. Maar een hart onder de riem steken is ook niet ja, succes wensen. Nee. Succes winst, uh, nee. als, ja, succeswensen. Als iemand succes wenst... Nee. Ja, klopt. Nee, klopt niet. Nee, een hart onder de riem steken dat is dat je iemand uh, steun betuigt. Ja, dat, ja of... nee, het is bij mezelf dat Nee, want het kan ook zijn dat, dat je iemand troost dat jij mij opbelt. Ja, dat doe ik toch ook. Ja. ja dan zag ik dat ook Nee, maar dat jij mij opbelt en dat je zegt... nou ja, het is, het is verschrikkelijk, maar, ja. Uh, ja. Uh, maar ik, uh, goh, ik ben naar de kappen geweest... en ze hebben het blond ja. geverfd en het is geen gezicht. En dat ik dan ja. zeg, ja, maar jamal, joh, blond nee, is niet. hartstikke de mode. Het is misschien geen gezicht, maar ja. je bent in ieder geval wel hartstikke hip. Dan steek ik jou een hart onder ja, de riem. Ja, compliment. Het is meer een compliment. Nee, ook niet. Ja, wat is het dan? Ja, dan weet ik het ook niet meer. <lacht> ja, maar het, heeft, het heeft een soort medeleven in zich. Ja. Een soort ja, ja. Een, een, een, een steunbetuiging. Ik, uh, Steunbetuiging of compas, kom, nee. Ja, tonen Ja, helemaal, ja. ja dat is nou, het is in ieder geval een hele vriendelijke uitdrukking. Ja, daarom. Maar, nee, maar ik vroeg me, oh, me nee, af inderdaad, eronder uh, uh, of erboven. Ja, uh, de riem zit onder het hart. <laughs> oh, je bedoelt zo onder en boven. De, ja. de broekriem, die zit in principe lager dan het hart. Ja. Ja, en, ja. En hoe, en hoe, en hoe ruim ze dat? Dat is, uh, je zegt van, ja, ik ga het hart... Uh, uh, Bovendien de steken, dat zegt ze. Nee, maar ja. het heeft met die riem, die... vroeger hadden ze dan zo'n riem, of dat was een onderdeel van het riddertenu, of zo, dat weet ik ook niet precies. Maar dat ging over de borstkas. Daar zal dan het zwaard op de rug hebben gezeten, of zo, dat zie je wel eens. Zo'n ja. zwaard dat je dan, dat zie je dan in stoere films, dat ze het zwaard zo achter de rug vandaan halen en het zit dan in een riem. Hmm. Maar hoe je dat hard dan steekt, dat weet ik ook niet. Maar wanneer heb jij voor het laatst iemand een hart onder de riem gestoken? Of heeft iemand jou een hart onder de riem oh, gestoken? Oh, vanmiddag nog een vriendin van mij. Uh, uh, ik heb niet zo uh, gezegd van nou, ik ga je een hart onder de riem steken. Maar gewoon uh, compliment gegeven. Oh. En wat, ja. wat was ze dan? Wat was het? Uh... We waren samen boodschappen aan het doen. Uh, Dat deed ze heel goed. Ja. Zij kan samen... heel goed boodschappen doen. Wie? Die vriendin van jou. Ja, want vrouwen zijn er. In wezen zijn vrouwen er veel beter in dan mannen. Dat man. is wel waar. O, oh, jee. Ja, nee, dat is gewoon waar. Er zijn dingen die jullie beter kunnen. Zoals bijvoorbeeld de weg vinden in een vreemde woonwijk. Ja, met een tomtom -tom zeker. <laughs> ja, dat vind ik... Weet je dat ik dat heel raar vind? Dat die tomtoms allemaal een vrouwenstem hebben? Ja. Dat is toch raar? Ja. Ik denk, als die mevrouw zegt... bij de volgende afslag linksaf... dan denk ik, ja, dat kun jij wel zeggen... maar wat vind je man ervan? Ja. Ik vertrouw het toch niet helemaal. Ja. Alsof ze kaart kan lezen. Goed, Jamal voorzichtig. Ja, ja, ja. Ik ga kijken of het gaat lukken. Oh, mensen, ben jij wakker? <laughs> ja, dan gelukkig wel. Stel je ja. voor dat ik hier een beetje in slaap zat te sukkelen. Nee, nee, ik, ik ben ook nog wakker. Maar, maar ik vind het sowieso om, om jou even, uh, leuk, te, uh, leuk om jou weer te horen. Oh, nou dat is... Hier, Alles is het bij uh, Maximaal, hè? Ja, iemand moet het doen. Ja, daarom. Ja. Nou, nou, zuster! Dag! Okay. Dag, ja. wel, Dag! Ja. <laughs> Hoi! Dirk. Hallo! Hallo, Dirk. Hoi, uh, hoe heet dat, uh, Astrid? Je had iemand die vroeg van waar komt het woord hallo vandaan? Ja, hallo. Ja, ja inderdaad, ja. hallo. <laughs> nou, hoe heet dat? Uh, Steven Fry, ik weet niet of je die kent. Ja, De, uh, nou, uh, die... en zijn komiek, ja. Ja, en, nou ja, hij is meer dan een komiek, veel meer. Ja. Ja. Maar goed, hij doet uh, QI... En dat is een programma op de BBC. Oh. En dat hebben ze ook in Nederland... Uh, hoe heet dat, gekopieerd? Uh, Arthur Japin Jop heeft dat gedaan. Oh ja, yeah. ja. Yeah. Ja, nou goed. En in dat programma had hij het een keer over Hongarije. <laughs> ja. Dat ze, dat ze zo ontzettend veel dingen uitgevonden hadden. Bijvoorbeeld je handen wassen... en uh, voor de hygiëne... Ballpoint pen, automatische uh, versnelling... Uh, Rubik's Cube... En zo ging hij door en toen zei hij op een gegeven moment, hij zegt van hallo, dat komt van het woord halon. Oh. En, en dat betekent I can hear you, ik kan je horen. En dat schijnt dus verbarsten te zijn tot hallo. I can hear you. Halon, ik weet het niet, ik weet het niet. Nou ja, ik... Uh, ja, als Stephen Fry het zegt ben ik ook geneigd te geloven. Ik brief het alleen maar door, want ja. ik had het toevallig neergeschreven en ik hoorde die vraag op de radio Tank denk van oh. Ik wou net zeggen, hoe weet je dit allemaal zo goed nog? Nou, omdat ik dat opgeschreven heb. <laughs> maar dan zit je, met, dan zit je in een BBC-programma te kijken. En dan ja. zit je mee te schrijven. Nou, niet de hele tijd uiteraard. Maar nee, maar dan zeg je al oh, wat leuker: zegt iets over Hongarije, laat ik het opschrijven. Nou, ik hoorde dat uh, hallo, omdat het nou ja, dus in telefoon. Nee, nee, nee, nee. nee. Jij hey. hoorde het. Je hebt het hele verhaal opgeschreven, want je weet het allemaal nog. Ja, dat, niet de, het hele verhaal, maar alleen uh, hoe heet dat uh, wat ze uitgevonden hadden en uh, dat halom, I can hear you betekent. Maar, de, maar dan zit je dus, dan uh, schrijf je op, ze hebben de Rubik's Cube uitgevonden en het handen wassen voor die Hygiëne. Dat schrijf je op. Waar schrijf je dat dan op? Heb je daar een speciaal boekje voor of gaat het op een. Uh, ik heb altijd wat, uh, een boekje liggen of een, gewoon een blad uh, met, met een pen. En als je wat hoort, dan, uh, wat je interesseert, dan schrijf ik dat op. En daar is ook een reden voor. Want? Uh, de film van uh, Monty Python ja. en de Holy Grail. Op een ja. gegeven moment komen ze bij de brug met een ravijn. Ja. En daar staat een, uh, een tovenaar. En dan moeten ze drie vragen beantwoorden en dan kunnen ze veilig over het ravijn over die hangbrug. Ja. En als ze de, de vraag niet goed beantwoorden worden ze in het ravijn gedonderd. Ja. En dan uh, op een gegeven moment dan speelt uh, King Arthur natuurlijk. En die, uh, dan vraagt hij hem een heel onwaarschijnlijke vraag. Zoiets van uh, wie heeft de voetbal uh, gewonnen in uh, dan en dan. Ja. En dan geeft hij het correcte antwoord en dan mag hij doorrijden. En dan vragen al die andere Monty Pythons aan hem van ja, maar hoe weet je dat nou? En dan komt de befaamde uitspraak, if you want to be king, you gotta know these things. Ach, en toen dacht jij, ik ga nu gewoon alles wat ik moet weten om ooit koning te worden schrijf ik op. Nee, ik vond het gewoon een leuke grap. <laughs> Dus zodoende. Maar, maar, zo, maar je schrijft dus nu alles op. Maar wat ik me dan afvraag. Je hoort gewoon iets leuks. Nee, je leuks. zegt iedere keer verkeerd. Ik schrijf niet alles op. Nee, je op. schrijft niet alles op. Nee, maar alles eventjes overkoepelend voor alles wat je leuk vindt om te bewaren. Maar dit dan bijvoorbeeld. Hè, dat verhaal van de Hongaren en de Rubik's Cube. Je denkt nu, ik hoor het op de radio, dat komt van pas. Dan kun je ook zo terugvinden waar je dat hebt opgeschreven. Ja, ja, ja. Hoe doe je dat dan? Heb je daar een systeempje voor? Of weet je het gewoon nog? Nee. Ik heb me net rondlopen bezoeken naar een ja. stuk papier. Ja. Ja, dat loopt, al, loopt al 27 minuten dat stuk papier op te graven uit een enorme ja. la met allemaal... Maar wat heb je dan nog meer? Wat staat er nog meer? Nou, weet je, dat is misschien interessant, dat handen wassen. Ja. Ja. Dat, dat is een knaap die heet Iknaas, ja. Semmel ja. ja, is... En die heeft dat dus, uh, hoe heet dat... Uh, Het handen wassen? Oh, de handen wassen, okay. dat dat goed is. En, nou ja, goed, en zo hebben ze een heleboel dingen uitgevonden en dat, ja, dat is wel leuk. Oké, okay, nou als ik ooit bij die brug kom, dan uh, bel ik je even, oké? Okay? Nee, nou, je moet gewoon naar de Monty Python en de Holy Grail kijken. Ja, precies. Nee, dat, en dan dat zie zeker. je dat wel. Dat is altijd leuk. Ja, ja. En dan, uh, <laughs> nou ja, goed, het gaat om die uitspraak van... If you wanna be king, you gotta know these things. Ja. Dat vind ik gewoon leuk. Ik, dus dat uh... is een leuke grap. En uh, inderdaad, uh, toen, toen hij dus zei van uh, Halom. Ja. Dat was het woord. En het komt van I can hear you. Toen dacht ik van inderdaad. Uh, ik weet zelf niet waar het vandaan komt. Dus schreef ik het op. Nou leuk. Ja ik hoop dat het waar is. Ja, nou ja goed. Ik hoop dat je in elk geval geholpen bent ermee. Nou sowieso. Ik heb, ik heb een antwoord. Oké. Okay. En uh, daar gaat het allemaal om. Dank je wel, hè. Uh, Oké. Okay, goedendag nog. Dag. Ik hoop dat okay, er wat te daag. schrijven valt nog vannacht. Ja, dag. Um, 0801121 zeg ik gewoon maar eens voor de verandering. Martin. Ja, goedendag. Zo. Daar, Fred. Hallo. Ja, ik hoorde de vraag over uh, asperges. En ja. had ik nog een recept eventueel. Ja, fijn. Want uh, mensen gooien ze zelfs in de frituur. Dus dan uh, was ja. mijn recept ook nog wel uh, te doen. Oh, dan ben ik benieuwd. Ja, want uh, uh, zonder ze, die uh, eten ze uh, weinig. Of die ze ze niet, omdat ze dan uh, dat geslubberen hè, met zo'n met, met, met zo asperge. Ja. Maar dan. Uh, dan moet je ze eigenlijk als een, als gewoon als een, een, een stamppot ervoor maken, was mijn idee. Dat heb ik ook gedaan, dat is erg lekker. Echt waar? En ik heb het eens gedaan omdat ik een overschot had van asperges en ik, uh, ja, ik was het een beetje zat, die, die, uh, de oude recepten, en uh, toen heb ik ze gewoon, eens, uh, nou, gewoon de, dus hoe ze gekookt moeten worden was wel duidelijk. Ja, daar komen we niet meer op terug. Ja. Nee, precies. Ik zet daar gewoon een pan water op koud en uh, asperges uh, erin. Nou, eerst aardappelen schillen gewoon. En uh, je kan eventueel toch gelijk het ei erbij doen uh, bij de aardappelen, dat doe ik wel anders. En dan doe ik de asperges er iets later bij, omdat die iets kortere kooktijd hebben. En zodra uh, het water hard kookt, de pan wat lager zetten. Dat scheelt ook. En uh, dan verlies je ook niet te veel kookvocht. En dan... Uh, ja, twintig uh, minuutjes ongeveer koken. Twintig minuten? Ja, de aardappelatans en de asperges nee. dus iets later erbij. Ja. Dus die zou dan op een kwartiertje misschien zitten. En dan nog niet te hard koken, een beetje na laten burlen. Oh, ja. En dan uh, het eitje er ook na vier minuten al uitgehaald, hè? Vijf ja. minuten. Ja. Uit die hele pot. Uh, nou, ik, ik gebruik niet eens een uh, stamper, maar gewoon een vork. En dan een beetje boter en melk erbij, peper en zout. En een beetje citroen doe ik. Dat is oh. erg lekker. Ja, gewoon hm. zo'n... Uh, uit zo'n uh, spuitflesje, zou ik maar zeggen. Oh, ja. Een goede scheut citroen. Want dat, ik, ik had het zelf bedacht. Maar uh, ik hoorde dat ook mensen... Uh, uh, uh, sinaasappel erbij doen. Dus het ja. is ja, een beetje in de, in de, in de lijn. Ja, vind het niet raar meer. nee. Nou ja, eitje erbij en je kan er nog een uitje misschien bij doen. Hè. En dan uh, een uh, asperges stampot. Een beetje Parmezaanse kaas erover uh, klaar. En nou, dat klinkt best lekker. Ja, ja, vond ik ook. En het is ook erg, erg lekker. Oh. Ik heb het gisteren nog op. Dus. Echt waar, toevallig? Nou ja, ik heb zelf asperges ook. Dus uh, wat ik zeg, ik heb wel zo'n overschot. Uh, oh. Sommige jaren geeft zo'n... Dat hoorde ik ook nog niet zeggen. Dat is best wel een mooi plant. Want hij staat twaalf uh, jaar onder de grond. Twaalf tot veertien jaar geeft een aspergecultuur cultuur uh, uh, scheuten, zogezegd. gezegd. Huh? Ja. Dus uh, en, en eigenlijk de laatste vier jaar van zo'n cultuur... Wat ze noem je dat. Dan... Uh, geeft hij ook een stuk minder. Dus na, voor, voor, na, vier, na zeg, dat ze twaalf jaar staan... dan zou je na acht jaar alweer een nieuwe cultuur op moeten zetten. Ja, dat dan ben, ben een... je gewaarschuwd. Ja. ja, bij wijze van spreken. Je hebt nog ja. vier jaar om, uh, om een nieuwe cultuur op te zetten, ja. inderdaad. Hey, ja. het, ik, ik weet van vroeger dat, dat mensen dan in de zomervakantie... gingen asperges steken. Mm -hmm. Wat is dat dan? Uh, nou, het steken is gewoon... omdat je dan de, de witte hebt. Die zitten natuurlijk onder de grond... Ja of half op een... Be ja, ze groeien natuurlijk boven de grond, maar ze, doen, ze aan aarden. Dus er zit een hele berg aarde overheen, wat inderdaad ervoor zorgt... ...zodra er geen zonlicht bij een asperge komt... ...of bij een andere groente... je ook bleken door het onthouden van zonlicht. Oh. Net zoals met een mens eigenlijk... Hè? ...ga je een mens ook niet in de zon zitten... ...blijft die blank... Ja. ...en een groente die, uh, die niet in de zon staat... ...dus als je de aarde overheen gooit... ...bij een asperge, is eigenlijk een bloemscheut... ...dan uh, gaat die, uh, blijft die wit. Dus hoe, hoe meer aarde je erop gooit... ...hoe verder die uit de grond komt... ...en als je er elke dag een beetje aarde op gooit... ...bij wijze van spreken... ...dan uh, wordt die steeds langer... Dan komt hij boven de grond en zodra hij ook maar iets van daglicht heeft gezien, dan wordt die paars een beetje bovenop en dan groen van binnen boven. en dan gaat hij uh, ja, uitkomen. En Ik weet niet of je wel eens een aspergeplant gezien hebt, helemaal uitgebloeid. Nee, nog nooit. Nou, dat is fantastisch. Dat is gewoon één <lacht> grote, ja, dat, dat, die, dat is echt, dat zie je allemaal, al, zo'n prachtige, fijne, ja, waar zou ik het met vergelijken? Uh, ja, een beetje, ja, een beetje dennenboom achter naalden, ja, echt dat is heel zacht. Oh. Ja, ja, het is wel moeilijk te zeggen. Ja. dat is echt een prachtige plant om eens uit te... te gewoon één asperge in je bed te uh, laten staan en lekker zijn gang laten gaan. En je hebt er een prachtige plant aan ook. Nou, als. wat leuk. Maar heb jij dan één aspergeplant ja. of meerdere aspergeplanten? Nee, ik heb een... een, een, een, een nou, wat is het? Vijf, vier meter heb je wel nodig. Oh. Dus vier, vijf meter uh, van je tuin neemt het wel in. Uh, en dat zijn dan uh, heuvels, van die heuveltjes, hè? met aarde erop. En wat heb je nog meer in je tuin? Oeh, een heleboel, ja, oh. een heleboel. Aardperen bijvoorbeeld, ik ken hmm. ook weinig mensen nog. Wat maar is dat, ja, een wel, aardpeer? Een beetje, een beetje tuin kent, aardperen. Ja, dat is de groente waar uh, Nederland de oorlog mee doorkwam. kwam. Uh, weet ook weinig mensen, maar aardperen, die werden... Dat zijn eigenlijk de zonnebloemen, of de bloembollen die mensen aten in de oorlog. Oh. Een aardpere, dat is een uh, familie van de zonnebloem. Dat is een, een, een, een als gelijk met een aardappel hij heeft een iets andere vorm. Je een peervorm. Je kan je bij de biologische winkel <laughs> wel krijgen. Hey? Oh, sorry? Nee, ik zei een peervorm en toen zei ik... Oh, want dan kun je bij de biologische winkel kun je ze Ja, bij de biologische halen. winkel liggen ze vaak wel. En dan, ja, en dan werkt het hetzelfde als aardappels Ja, hoor, gewoon koken. Alleen ze zijn veel sterker dan aardappelen Ze oh. hebben geen ziektes ze zijn winterhard. En uh, ja... Ze zijn iets, iets steviger, zou ik zeggen. Uh, nou, ga ze op internet kijken, Er is heel wat in, uh, recepten ook weer tegenwoordig uh, te vinden met aardpeer. Ze, mensen zijn ze na de oorlog ook wat uh, minder gaan eten natuurlijk, want ze hadden er niet zo'n leuke associatie mee. Oh. En uh, aardperen zijn uh, heel erg gezond voor mensen die uh, diabetes hebben. En... Uh, uh, ja het, is een, uh, het is ook, uh, ja, het is familie dan weliswaar van de zonnebloem. Dus je eet, uh, je eet eigenlijk bloembollen. Ga je een echte bloembol namelijk eten, dan, dan ga je dood. Dat is, oh. dat is over het algemeen uh, niet zo heel gezond, hoor, een bloembol. Oh. Dus dat, ik, ik weet het niet helemaal van oudere mensen, maar misschien dat daar nog iemand wat meer over zou weten. Nou, je er, uh, toch, nou we het erover hebben. Maar ik meen dat dat de, de groente is die dan, uh, de aardpeer die voornamelijk ook in de oorlog gegeten werd. Als okay. bekend, de bloembollen die gegeten werden. Maar dat was voornamelijk in die tijd uh, al gedegenereerd tot veevoer. Het werd heel veel gebruikt als veevoer. Gemaald, kijk zo, aan de varkens en de koeien geven. En die zijn ook gek op de bladeren daarvan. Dus... Oké. Okay. Nou, laten ja, we alsjeblieft ophouden, want uh, straks, ja, straks gaan mensen ook nog recepten voor aardperen insturen. Dan zitten ik nee, je straks ook met een rammelende maag. Dus dat... Uh... Ja, ja, ja. Nee, maar dankjewel voor je, ja, voor als je bijdrage. Ik Aspergestampot, ik denk... Nou, ik denk dat hij wekenlang voort kan met zijn combinaties. Maar, hè? Dankjewel. <laughs> okay, hè? Maar het is wel een, de meest simpele. Het is een beetje ordinair om uh, dat stukje prachtige uh, ja, wortel uh, dan maar door de pand te hakken. Maar ah, ja, het is ook meer. een beetje een winterding, maar dat maakt niet uit. Ja, ja, maar wat precies. deden we zo tegen het einde van de zomer? asperges stampot Dat nou, is voor mij de lentegroente. Oh, ja, maar ja, ja dat vind ik stampot. Nou ja, het ja. wordt, het wordt uh, na het weekend weer ietsje frisser. Dan maken we dan een keer de stampot. Oké, okay, dan. dankjewel. <laughs> Dag. Jo, Hoi. 0800-1121. Henk. Ja, goedemorgen Hallo. Ik, uh, ik had een antwoord op uh, die vraag van, uh, van het thorium. Ja. Dat, uh, toevallig heb ik dat ook op de radio 1 gehoord. Dat, uh, het schijnt, uh, plutonium is makkelijker en uh, veel meer voorhanden dan uh, uranium. Ja, maar. Maar uh, wat ik dan gehoord heb op radio 1 is dat, dat heeft met de uh, Koude Oorlog nog te maken: dat uh, de bijkomstigheid als je uranium gebruikt, is dat je plutonium overhoudt. De ja. plutonium hadden ze nog weer nodig voor de fabrikatie van een kernwapen. Ja, ja. En daardoor gebruiken ze nog steeds uh, uranium, zeg maar, voor uh, kernenergie op te wekken. En Jij denkt nog steeds dat ze gewoon uranium sparen voor weer nieuwe... Nou, ik weet niet hoe het nou bij die nieuwe kerncentrales is, maar dat, uh, dat heb ik in ieder geval van een uh, kernfysicus uh, gehoord, zeg maar. Okay. Op Radio 1 dus. Dat, uh, dat het daarmee te maken had. Oké, okay, want Igor die, wist, die, die zei van ja, dat was de reden dat ze dat vroeger zo deden. Maar dat is dus gewoon nog steeds zo. Het is nog steeds ja, de ik reden. Denk oh. Dus. Nou ja, als jij het op Radio 1 hebt gehoord, zal het wel kloppen. Ja hoor. Ze <laughs> uh, zeggen ook alles dat, dat je alles uit de krant moet geloven dat, maar ja. Ja, nou ja, dat moet, dat, ja, dat vind ik ook. Je moet ergens, toch, ergens moet je toch nog iets kunnen geloven, of niet? Ja, daarom. Oké, okay, nou ja, ik, ik vraag me af, ja, als, dat, als dit gewoon het antwoord is, dan zijn we klaar. Maar als er nog iemand een aanvulling heeft, zeg ik gewoon weer 0800 1121. Dank je wel. Okay. Mag, mag ik even, want ja, het is voor het eerst dat ik het vraag vannacht. Maar het is toch echt al uh, één minuut voor half vier. Waarom ben jij nog wakker, joh? Uh, ik ben uh, chauffeur. Ach, nou, dan is het een heel goed teken dat je wakker bent, want dat betekent dat je recht op de weg rijdt, uh, waarschijnlijk. Oh. <laughs> en uh, waar ga je naartoe? Uh, ik moet lossen in Zoetermeer. En uh, wat, wat moet je lossen? Groente uh, en fruit bij de, de Aldi. Zitten er asperges bij? Uh, nee, nee, die heb ik toevallig niet bij. Me. Oh, je weet precies ook wat je allemaal in de bak hebt? Ja. Oh, keurig hoor. Zit, zit er nog wat bijzonders bij? Um, ja, je hebt zoveel uh, maar kruid, heb ik munt bij me. Uh, ja, wat heb ik nog meer bij me? Mango's, uh, avocados, oh, uh, en uh, van alles, zeg maar. Oh, Oké, okay. nou ik hoor het al, hele gezonde lading. Ja. En uh, hoe lang moet je nog voordat je in meer bent? Oh, ben, uh, nou, dan ben ik tegen 10 uh, over 4. Oh, joh. Dus. Nou, dan wens ik je nog even een goede reis. Dat komt helemaal goed en ik zal zeggen fijne feestdagen. Hetzelfde denk. Oké. Okay. Dag, tot de volgende Dag. keer. Hoi. 0800-1121. Houden oh, mensen van een beetje verandering van spijs. 0800-1121. Edwin. Goedenavond, Astrid. Hallo Goedenavond. Edwin. Nou, wat zeg je? Ik zat nacht eigenlijk al. Is het? Ja, is nou, je. De vraag is altijd: heb je geslapen? Uh, nee. Dan is, dan is het nacht. Als je al geslapen hebt, is het voor veel mensen goedemorgen. Ja, dat is oké. Okay. Dat ben ik met je eens. Maar ja. uh, goed, ja. mijn vraag. Ja. Ik had vanmiddag met iemand een discussie over het muziekschrift. Oh. En uh, ja, en het punt is dat uh, ik zat met één probleem. Er werd mij namelijk gevraagd of ik kon uitduiden hoe de sleutels eruit dus oh voor de notenbalk, ja. de sleutel, de G-sleutel, de F-sleutel en vroeger ook de C-sleutels. En ik moet je eerlijk zeggen, ik weet het niet meer. Nee. Ik, ze, ik zit, terwijl je het zegt, probeer ik er een te, ik teken er zo een, maar wat het is? Nou, nou dat is dus het probleem. Ik, uh, ik, kijk, wij, wij bij ons in het muziekschrift gebruiken ze niet, in het draaien gebruiken we ze niet. Nee. Want dan hebben we dat niet nodig. We werken ook niet met een vijflijnige noodbalk. Hè. Dat zou een onleesbaar gebeuren worden. Oh, hoe doe je dat dan? Nou, we zetten alles gewoon op één lijn en gebruiken octaaftekens. En wat is een octaafteken? Een octaafteken is uh, een, een, nou ja, een punt of een puntencombinatie die aangeeft uh, in welk octaaf de noot gespeeld dient te worden. Heel waar, dus je, kun, je kunt een liedje ook in Braille lezen? Jazeker. Je... Dat had, had ik nooit uh, muzikus kunnen worden natuurlijk. Dan moet je toch wel noten kunnen lezen. Wat verdorie, ja. Dat, dat zijn er van die dingen waar ik dan weer nooit over nagedacht heb. Maar jij kunt uh, in Braille een liedje noteren... Maar kun je en je kunt ook in Braille een liedje van iemand anders nazingen. Nou ja, niet in Braille nazingen, maar terwijl je het leest in Braille... kun jij het goed reproduceren. Uh, nou, avu zingen, dat is eventueel te doen als je erin <laughs> oefent, maar het gaat natuurlijk niet in het tempo. Kijk, je moet het wel al eerst altijd vooruit lezen. Het gaat niet in het tempo van ik, ik kijk er even naar en ik zing nee. Zo werkt het niet. Nee. Okay. Je moet het eens uit je hoofd leren van tevoren. Kijk, en als je een muziekinstrument bespeelt, dan heb je daar je handen mee nodig. En ja. kun je dus uiteraard niet lezen. Oh nee, Ach, ook nog eens een keer, ja. Nee, dus dat wordt een wat problematischer geheel. Nee, maar die, die, die sleutels, dat, uh, dat is dus echt uh, even mijn, mijn probleem. Mij nee, werd die vraag vanmiddag voorgelegd en ik zou het echt niet meer weten. Dat is nee. te lang geleden. Ja, maar het is ook een beetje gemeen om, uh, om dat aan jou te vragen. Nou, nee, in die zin. Ja, ik heb dus vroeger wel gewoon notenschrift gelezen. Ja. Hè, toen als kind. Maar ja, ja dat, uh, dat is helaas uh, dus niet meer zo. Hebben we hebben dat een paar weken geleden al uh, ja. Ja. gehad. Nee, maar, dat, dat is dus mijn vraag. Maar, maar hoe, hoe zit het ook weer met die, uh, uh, met die sleutels? Nou, je hebt dus de G-sleutel die werd uh, op de bovenste notenbalk gezet. Ja. Uh, wat de, uh, uh, hoe heet het? De, de, moet ik even denken? De tweede lijn. Ja, dus dus de, uh, ja de tweede lijn. Dus, dus de, de, de één na onderste, zal ik maar zeggen, van de vijf. Ja. Daar staat dan een teken op. En dan heb je de onderste notenbalk, want het is altijd een systeem van twee balken, hè, met een, een C ingestreef tussenin. Uh, de onderste heb je dan op de vierde lijn, dus de tweede van boven, staat dan de zogenaamde F-sleutel, oftewel de bas-sleutel. Maar is het, dan, is het niet dezelfde sleutel? Zijn het verschillende sleutels? Uh, het, het, het zijn volgens mij verschillende dingen. Waarom zou er anders een F en een g Ja, oké, okay, omdat ze op de betreffende uh, ja. lijnen staan. Nou, Goed, maar en waarom staan ze dan de... op die lijnen als ze verschillend zijn? Het is een beetje dubbel communiceren, vind ik. Ja, maar ja, dat kan. Maar kijk, als je bijvoorbeeld uh, vroeger in het Gregoriaans ja. had je dus uh, een notenbalk... met de zogenaamde kwadraatnotatie. Dus het zag er heel anders uit dan. Wat men tegenwoordig kent. En dan had je de zogenaamde c-sleutels. En dan had je voor de sopraan stond hij op de onderste lijn. En voor de bas stond hij op de bovenste lijn. Hmm. Mocht dat op een gegeven moment ter sprake komen. Dan is Gregoriaans is altijd unisono. Dus eenstemmig. Ja. Het kan ook nooit door een gemeente Koer gezongen worden. Oh. Nee, het is of mannelijk of vrouwelijk. Kan niet anders. Het is oh. unisono. Oké. Okay. En, uh, maar je had dus uh, in die tijd, ja, uh, had je dan wel meer stemmen koorwerken. En dan had je dus die, die zogenaamde C-sleutels... om dus de partijen aan te geven. Ja, maar ja, maar, maar even voor mij, want hoe gaat iemand uitleggen um, uh, hoe die eruit ziet? Want ja, nou ja, we kunnen het proberen natuurlijk, met van, uh, ja, het is een, uh, een kringeltje linksom en dan een kringeltje erbovenop met een haakje eronder wordt nog een hele toestand. Ja, er de, de, de, de schijnt er uh, één te zijn, die. Uh, alleen ik weet dus ja, of dat nou de F-sleutel is, dat weet ik dus niet, mm. uh, die schijnt eruit te zien als de F-gaten in de viool. Oh, jeetje. Nou, je, moet het allemaal wel, je moet er wel weer meteen heel veel verstand van hebben, maar gelukkig heb ik die luisteraars. Dus euh, nou, ik zeg gewoon weer 0801121. Met wie had je die discussie? Met een vriend van mij. Oh, En hoe kwam die daar zo op? Nou, omdat euh, ik vroeger dus dat nog wel gezien heb en hij dacht dus aan mij dat te kunnen vragen. Ja, nou ja, daar zit dan wel wat in. En jij dacht potdikkie, ik weet het niet. Ik weet het niet meer. Oké, okay, 0801121. Ik ga mijn best voor je doen. Heel fijn. Muzieksleutels, dankjewel voor de vragen. Okay, prettige nacht nog. Uh, ja. Geheel en al hetzelfde. Joep. Doeg. Ja. Ja, dat is nog eens een mooie vraag. Maar ja, probeer het maar eens uit te leggen op de radio hoe iets eruit ziet. Dat is, valt vaak nog niet mee. Maar ik teken mee hier, kijk of het gaat lukken. Uh, 0800-1121. Kaatje? Ja. Hallo. Hallo. Ik had een antwoord, tenminste dat hoop ik dat het het goede is, ja. op de geur van urine. Nou, na het eten van asperges. Ja. Dat komt door de zwavel die in de asperges zit. Zwavel. Zwavel. En ja, heb ik in de krant gelezen hoor. Oh. En, um, want ik woon in Limburg en dan. En daar plassen ze niet? <lacht> nou, nee, maar er staan nog wel eens artikelen over asperges in de krant. Ja, echt waar. Is dat een dingetje? Ja. Ja, en dat. Uh... Dat werkt dus heel snel, hè? want je hoeft maar een, na een kwartier naar, naar het toilet te gaan en je ruikt het al. Oké. Okay. Maar ik vind het geen vieze lucht. Ik denk altijd: oh heerlijk, ik heb asperges gegeten. Oh, echt waar? Dan ga je even lekker snuffelen. <laughs> <Ja>. <laughs> even Even En dan heb Ik heb ook nog een recept. Oh, voor de asperges. Voor niet voor asperges. aardperen, hè? Ik uh, ben nog niet van de aardperen. Ja. Nee, nee, nee, die, uh, die ken ik helemaal niet. Nou, doe maar. Maar. Um, uh, dat is een overschotel en die kun je dus van tevoren klaarmaken. Dat is handig als je bezoek krijgt. Ja, of als je in het geval van Ben iets naar oma wil brengen natuurlijk. Ja. ja. ja. Het, uh, uh, je neemt dus dan een uh, vuurvaste schaal en die bekleed je met uh, plakjes bladerdeeg. Ja. De gekookte asperges leg je daarin. Uh, daaroverheen uh, de ham in blokjes gesneden... En dan uh, een, een, wat eierenklutsen met wat room of koffiemelk, mag ook. Als je het niet al te zwaar wilt maken. En dat eroverheen. En dan de schaal afdekken met reepjes. brie. Oh? Je dus neemt zo'n zo puntje brie en daar snij je plakjes af. En dan die. Nou, die vreubel je mooi bovenop uh, de schaal. En dan. Dan gaat hij de oven in. Maar zitten er dan bij jou geen aardappels in je overschot? Nee, nee oh. de aardappels die, die eet je dan in de vorm van het, uh, van het bladerdeeg. Oh, oké. Okay. Dat is een soort alternatiefje, ja. En dat is, uh, ja, die, die asperges die kun je dus in stukjes snijden, zodat het niet uh, van die lange slierten zijn. Hmm. <coughs> en, en ja, het is verrukkelijk. En hoe lang en moet dat in de oven? Afhankelijk van hoe uh, ja, grootje je Ja, over 40 minuten. Maar dat zie je wel aan de, aan de kaas, of die een beetje bruinig wordt. <laughs> Oké, okay, nou hartstikke goed. En de, ja. en de zwavel, ja, dat moet ik even, even checken. Want ik, um, ik kreeg nog een mailtje van iemand die zei... dat maar de helft van de mensen... die heeft een, uh, een rare geur aan de urine na het oh, eten. van dat weet de... ik niet. Er zijn ook mensen die er gewoon helemaal niet van uh, stinkend van gaan plassen. Nou ja, ja hebben geen goede geur. Nee, je weet het niet. Nee, ik weet nou. niet hoe zwavelgevoelig mensen zijn. Oké, okay, nou, dankjewel voor je Geen bijdrage. En, en tot de volgende keer. Ja, wel te rusten verder. Op nou ja, Een, een leuk uh, programma. Verder. Ja, ik ga nog ik even door. Ik het heel graag en ik durfde eindelijk... Is Ach, nou, en je deed het hartstikke goed. Mooi. Bedankt. Okay, tot de volgende keer. Doei Ja, daar. 0800 -1 -1 -1. Ik heb ook nieuwe vragen nodig, hoor. Want als ik het zo zie, dan zijn alle vragen... behalve uh, die van Jamal over een hart onder de riem steken... zijn ze allemaal beantwoord. Oh, en de muzieksleutels natuurlijk, die ik net doorkreeg. Uh, hoe zien de verschillende muzieksleutels er precies uit? Ja, verder kan ik wel weer nieuwe vragen gebruiken. 0800 1121 Eskandar. En hey, goedenavond. Goedenavond. Hi. Um, ik had gebeld. Ja. Ik met eerst, in eerste instantie vanwege je belverhaal met hello. Ja. Maar uh, volgens mij had je dan een antwoord, alleen dan weet ik niet wat het antwoord was dat je gehoord nee, hebt. Nee, ik ben ook benieuwd of het klopt. Want het, is, het schijnt dan een afkorting of een uh, soort verbastering van I can ja. hear you te zijn. En dan werd het ja. dan halon. Nou, ja. niet, niet, helemaal, niet helemaal. Ik weet het toevallig wel. Nou. Ik heb dat uh, ooit op school gehad. Echt maar waar? Ik, ja, uiteraard. Bij welk Slecht vak dan? Ik heb echt geen idee meer. Ik, misschien wel gewoon uh, op de gang op school ofzo. O oh, ja. Wel lessen, weet ik niet. En ze kan nou nee, hier uh, komen op de gang. Ik ga jou eens even vertellen waar het woord hallo vandaan komt. Ja. Precies, ja, zo ging het ongeveer. En Dat het is we blijven wel. hangen. Dus uh, vertel. Het is blijven hangen. Een beetje als de geur van je plas naar je plasma. Ja. <laughs> het, is, um, het is heel simpel. Het komt van Edison. Ja. Die, uh, de bekende Edison. Ja. Die um, zei hallo of zo aan de telefoon. Ja. Als, uh, als reactie op uh, die meneer Bel, dus zijn voornaam heb ik kwijt die de telefoon had uitgevonden. Yeah. En hallo is een soort verbastering van een uh, Engels woord, wat vroeger werd gezegd als, uh, als mensen verrast waren. Dus als ze zeg maar verrast waren en er gebeurde iets raads, dan zeiden ze hello. Zoiets. <laughs> en hij was verrast omdat, uh, omdat hij dus een stem hoorde aan de andere kant die daadwerkelijk van uh, meneer Bel was. Ik geloof echt helemaal niks van. Nee, dat is echt waar. Dat is echt waar. Zoek, zoek, het, zoek het maar op. Ja, zoek het maar op. Zo, ja, zo, zo, zo haal je natuurlijk de bodem onder dit programma vandaan. weet je? Zoek het maar op. Dit is echt waar. Het komt weer van het Franse hola, geloof ik. En dat is ook weer een soort van schrikreactie. Ja, dus eigenlijk is de verbastering van he. Huh". Ja, nou, dat, zou, dat, zou, dat zou kunnen. Ik heb geen idee. He? Hallo? Ja, echt waar. Nou ja, als jij het zegt... Als ik, als ik het zeg moet het wel waar Als dan, jij het zegt, vrouw, kan dan, het echt dan, niet anders. Uh... Zeg, Waar nou, zit jij, joh? Want ik hoor van alles op de achtergrond en ik ben het. Ja, niet. Ik, ik, ik zit nog ergens in de, binnen, in de binnenstad in Zwolle. Ik, uh, ik, ik had lekker gewerkt en ik uh, ging even langs met mijn broer, die is uh, portier hier ergens. En uh, toen, uh, waar, toen werd ingebeld. Bij, bij de X-ray. Sorry, bij, bij de X-ray zei het nou echt? Ja, dat zei ik. Nee, maar ik vond het. Ja, sorry, ik. Oh, reed... wow, je... Je komt in 1971, of niet? Ja, ik heb het ja, nee, heel lang geleden de... dat ik studeerde in Zwolle, inderdaad. Nee, heb je gewoon. Leuk. Nee, de X-ray, dat werd op een gegeven moment de Q. En de Q is oh, ja. uiteindelijk geslo, gesloten door een of andere akratiekje met Heineken, geloof ik. En geluidsoverlast en van alles. Eerlijk. Dus dat, is, uh, dat is over. Dus dat betekent oh. in Zwolle, dat, uh, dat bestaat niet meer. Oh ja, want ik, toevallig dat ik er uh, van de week een keer langs reed En dat ik dacht, goh, ja, hier zat vroeger de X-ray... Ja, was, dat was, was inderdaad heel lang geleden. Maar, Naast het theater. Maar waar staat hij dan te portieren? Pardon? Waar sta, waar sta jij nu mee te portieren dan? Ja, mijn broer die staat bij een studentencafé, het Vliegende Paard. Oh, het Vliegende Paard. Bij de, yes. bij de joffer. Uh, nou, de, de, de achterkant, ik sta nou toevallig achter de joffe, die is niet meer zo druk als, uh, als het vroeger was. Echt niet? Ja, uh, nee, dat is een beetje een pauperclub geworden, geloof ik. Oh, oké, okay. terwijl het vliegende ja. paard was vroeger. Nou ja, goed, laat ik maar. Ja, um, dat, dat is nog steeds leuk. Ja, oké. Okay. En, en heet jij nou Eskandar? Eskandar, yes. Eskandar, oh. waar, waar komt dat vandaan? Ja, dat is weer zo'n sterk verhaal. Dat, ja, <laughs> het, dat, ja? dat is de, het is de Persische naam van Alexander de Grote. Ach, prachtig. En, ja, en hoe, hoe heet je broer dan? Die heet gewoon Joop. Nee, nee mijn broer heet Javet. Wel met een J. Oh, Jazet? Javet, ja. Zet? ja, vet. ja oh, Javet. Oh, ja. mooi. Hm. Oké, okay, nou ja, ja dan uh, ben ik weer helemaal bij. Ja, en uh, moet je ook nog weten wat Harton erin vandaan komt. Ja, als, je, je als jij goed. toch bezig bent. Ja, wat hart, heb jij hart. een goede school gehad, joh? Ja, ja het is gereformeerd onderwijs is wel, hè. Ja. Je dat? Uh, verder weet nee, je dat... niks, maar die dingen weet je <laughs> er heel goed, ja. Precies, <laughs> nee dat is hard um, hart onder de riem, dat had je, had je best goed met het hart, met of met die riem. Ja. Dus schuin om de om de borst zat. Ja. Alleen um, hart is een ander woord ook voor moed. Dat iemand moet toedienen in de -Hollands. Oh. hollands ja, Net als je ergens uh, met je hart voor gaat, dan ga je er volledig in met moed en weet ik veel. Oh ja, dat was het. Dus, um, dus het is ja, iemand zat... moet inspreken. Ja, klopt. Iemand dus, uh, moet onderzoeken. Geen complimenten schrijven en zo. Ah, oké. Hé, Eskander, wat, is, kan wat, wat uh, studeer jij nog? Of werk je? Of, uh... ik, nee, ik werk voor mezelf. Ik uh, doe videoproductie. Oh, ja, dan moet je in Zwolle wezen, dan moet je, ja, Dan moet je in Zwolle wezen, want daar is niemand die het doet, hè? Nee, dat <laughs> nou, dat wil ik niet zeggen. Er zitten ja, een hoop dit, van die bedrijven. Ja. Dat klopt. Dat klopt. Allemaal schoven journalistiek gedaan. Maya, nou. Maar je kan het nog. Oké. Okay. Nou, ik uh, uh, dank je hartelijk voor je bijdrage en ik wens je nog een hele fijne nacht. Ja, ik wens jou hetzelfde. Oké, okay, tot bedankt. de volgende keer. Dag, dag. Oké, okay. hi hoor. Hoi. Hugo. Hallo. Hallo. Van uh, Alexander gaan we naar Hugo. Dat vind ik mooi. Dat zijn toch uh, hele mooie Nederlandse... Namen. Namen. Ja, goed. Het ja. gaat helemaal nergens over. Ja, het, is, het woord is in jou, Hugo. Vertel. Ja, goed, oké. Okay. Um, ik zit naar jullie programma te luisteren en ik hoor allemaal uh, interessante vragen. En ik, en ik uh, schiet mij opeens een vraag te binnen die mij al heel lang dwars zit. Kijk. Juist. Yes. En uh, een rare vraag, natuurlijk, maar um, die laat volgt waarom alle toiletten eigenlijk um, voor, voor dames, voor vrouwen gemaakt zijn. Ja, en ik ben dus benieuwd of iemand daar een antwoord op, op weet. Want, Waarom als het, als het... alle toiletten voor dames gemaakt zijn? Ja, ja, oké. Okay. Dat is voor jou misschien... Uh, uh, maar ik, ik denk dat heel veel mannen mij de, daar kunnen in uh, relaten, zo te zeggen. Oh. Ja, want uh, <coughs> ga maar als kerel op het toilet zitten. En, en dat is toch dat, dat klopt niet. <laughs> ja, wij, ik wij, heb wij dit verhaal natuurlijk... nog nooit gehoord, maar ik praat ook zelden met mannen over toiletten. Maar... Nee, nee, dat moet je eens, moet je eens vragen, ja. maar dat, dat klopt dus niet. Maar je, um, mannen en vrouwen eh, hebben wij, toch dezelfde billen? Wat zeg je? Mannen en vrouwen hebben toch in principe bijna ongeveer dezelfde billen? Ja, natuurlijk ander, ander geslacht, begrijp je? En, um, ja, ik, en, weet, en ik dat, weet het verschil, maar ja? Ja, maar dat, dat geslacht zit dus in de weg als wij op het toilet gaan zitten. <laughs> en, en dat is onwijs vervelend. He? Met name als dat, uh, dat, dat, dat, dat zit in de weg. En die toiletten zijn daar niet op gemaakt. En ik begrijp niet waarom daar nog niemand iets op gevonden heeft. En Hugo gaat meedoen aan het beste idee van Nederland. Ja, en nou dan ja. komt hij met een toilet met een soort, ja. een, een soort vasthoudgootje... voor het, uh, het verschil tussen man en vrouw. Nou, een soort, soort uitbouw misschien. <laughs> ja, nee, maar ja, serieus. Waar uh, moet dat die is, uitbouw dan zitten? Nou, die aan de voorkant natuurlijk. Er moet dan een soort plankje waar je dan even iets neer kunt leggen. Ja, dat ik niet met mijn hand uh, dat allemaal moet corrigeren... <laughs> zodat, zodat mijn, uh, mijn mannelijkheid niet, niet uh, iets aanraakt wat, wat, wat het niet wil. Oh, ja, ik, ik vind het ook prachtig hoe je het verwoordt. Dat doe je heel keurig. Ja, ja, nou ja, goed, oké. Okay. Ja, ja, dat waardeer ik. Maar weet je, ja. uh, het idee is dus nu dat mensen gaan bellen met het antwoord... Ja. En in dit geval denk ik af van ja, wie weet hier nou het antwoord op? Maar um, sowieso moet ik nog tweeënhalf uur, uh, iets minder, twee uh, uur en tien minuten. Dus ik moet ook nog af en toe jouw vraag herhalen. Echt waar? Ja, want ik moet af en toe even mensen helpen herinneren van die en die vraag is nog niet beantwoord. Dus uh, de, bijvoorbeeld okay. de vraag: um, uh, hoe zien de muzieksleutels er precies uit? Of bijvoorbeeld de vraag van Hugo: waarom zijn alle toiletten voor vrouwen gemaakt? Nou ja, misschien is er natuurlijk een heel simpel antwoord op. Alleen uh, ik, ik heb het nog niet uh, gevonden. Ik, ik, uh, ja, maar ik moet ik een, een, uit... betere, een betere beschrijving van de vraag hebben. Is, uh, moet, ik, moet ik de vraag beter uh, formuleren? Verworden? Je moet me even helpen, ja, je moet me even helpen hoe, als ik straks jouw vraag moet herhalen hoe ik hem formuleer. Oh, er is overigens wel iemand op de chat, dus Jeep. Die roept meteen, dat is nou eens een goede vraag. Ja, dat, dat nou, zie je. En dat is een man. Zeker? Ja, dat weet ik niet, maar dat denk ik dus wel. Ja, tuurlijk. Dat de mannen het dus herkennen. Dus, um... dus de, de, de vraag komt eigenlijk hierop neer. Dat, ja. dat waarom de toiletten niet dusdanig uh, gebouwd zijn... Uh, dat, dat, zoals, uh, dat als mannen moeten gaan zitten... Ja. Uh, normaal hoeft dat niet, maar dat moet natuurlijk af en toe wel. Af en toe wel, schijnt, uh, gaan, ja. Ja. Uh, gaan zitten, dat, dat ze dan... Waarom moeten ze dan die mannen, dat, uh, hun mannelijkheid... Uh, uh, dusdanig uh, vasthouden of sturen... zodat dat <laughs> niet uh, dat porselein raakt? Uh. Want dat is onwijs vervelend als dat dat porselein raakt. Dat wil dat je niet. Tenminste, ik niet. Waarom niet? Is nou het ja, vies of is het daar misschien een of andere groze net gezeten heeft... die ook dat porselein uh. heeft geraakt. <laughs> begrijp je? Ik vind het ja, een dat geweldige je, vraag. Ik ja. kan je lachen, maar dat is ja. echt een serieus. Ik zit er echt mee. Ja, maar ik vind het dan mooi dat ik... Maar, jij zit er echt mee, maar je staat er mee. Maar het is, ik, ik vind het dan weer grappig dat ik echt nog nooit over nagedacht heb. Nee, natuurlijk niet. Maar dat is alleen maar, dat is alleen maar prachtig. Ik heb dat jij daar nooit over nagedacht nee, hebt. Nee, maar nu ga ik er mee. de hele nacht nog over nadenken. Dat verzeker ik je. Ja, nou maar, ja, goed. Um, even de vraag, want het is tien voor vier. Wat ben jij aan het doen? Nu, ik was op weg naar huis en ja. ik rijd dus <coughs> uh, op, de, op, de, op de grens uh, Nederland-België. Oh. Dus ja. Um, en ga je dan het... richting België of richting Nederland? Ja, dus ne uh, richting België. Want daar woon je. Ja. Oh. En wat, wat had je gedaan dan? Wat bedoel je vanavond? Ja. Ik had een uh, gezellig dingetje in uh, Utrecht. Een gezellig dingetje. Ja. Oh, en uh, woon je al lang in België? Uh, nee hoor, pas uh, drie jaar of zo. En is dat vanwege belastingtechnische redenen? Nee, of, oh. nee. Nee, absoluut niet. Of is het vanwege een Belgin? Nee, ook niet. Nee, oh. nee, nee, nee, nee. Ik ben ook al heel lang weg daar en uh, uit Nederland en dus uh, nee, puur werk. Oh, drie jaar pas. Oké, okay, want wat doe je voor werk? Ik zit ik in de uitzending? nee, hè? Jawel, maar je, je bent op zich ben je niet zoveel interesse gewend, toch wel? Wat zeg je? Ben, je bent niet zoveel interesse gewend. Ik ben niet wat gewend? Interesse in je persoon. Of ik daar, uh, Nee, nou, natuurlijk, maar. Uh, nee, dat is geen probleem. Oh, want wat doe je in het dagelijks leven, Hugo? Ik ben. Uh, ik ben. Een uh, uh, manager. Commercial manager ben ik. En wat manage je dan? Een, een hele. Uh, toko. <laughs> een, een toko die dingen doet, of niet? Ja, onwijs veel dingen. En waar dingen gebeuren? Ja, dat is ongelooflijk. Ja, goed. Dan Dank Hugo, voor deze prachtige vraag. Ja, vind je het echt een prachtige vraag? Ik nou, vind ik het hoop een prachtige die, vraag. Ik, hoop, ja. uh, um, ik heb mijn nummer doorgegeven. Ja. Als ik nou straks heel die verbinding uh, verlies, want ja. dat gaat natuurlijk gebeuren, dan kan ik niet meer luisteren naar jullie. Nee. Uh, um, krijg ik dan ooit het antwoord nog uh, doorgeven? Uh, nou, nee het, nee, het idee is een beetje dat het een radioprogramma is, dus dat je moet luisteren. Ah, shit, oké. Okay. Nou maar je kunt, even wel, even. Ja, je kunt wel even, als je nou denkt de verbinding valt weg, dan bel je even, want we hebben een speciale box, daar hangen nu veertien mensen. Ah, dat zijn mensen okay. die niet via de radio kunnen luisteren, die mogen dan via de telefoon meeluisteren. Oké, okay, nou, ik, oké, okay, dat ja? kan ook nog. Ja. Oké, okay, heel goed. Nou, dan bel nou, je weer je even. Ik blijf voorlopig even bij Havondonk staan. ben uh, even benieuwd. Blijf je bij nog staan? Dan <laughs> proberen we je vraag snel te beantwoorden. <laughs> Oké. Okay. Dag Hugo. You, ciao. Dag, ciao. Dat, je hoort het aan Hugo, hè, dat hij een manager in dingen is van een toko. 0800-1121. Bert. Dag, oh, het is Bert. Ik oh. heb een antwoord op de vraag waarom dus de uurliening zo gaat zinken als je asperges hebt gegeven. Oh, is het iets met zwaar... Is het niet iets met zwavel? Een zwavel, ja. Het zijn zo zwavelhouders, zoggen de tiolen. Ze worden oh. op dat merk kapitalen. Goed, Mercurius, kapitalen. Ze gaan een verbinding aan met met, met en uh, mercury. En, en die hebben een hele stijke reuk. Dus een, de, de reukgrens bij de reuk is zich één keer. 50 miljard lucht. Ik kan, echt bijna, nou, ik kan wel af en toe een woord verstaan, maar daar houdt het ook echt mee op. Dus we moeten, je moet ik heb duidelijk een... ja. spreken? Nou, het ligt meer aan de telefoonverbinding, dus misschien moet je even een klerenhanger uit het raam steken. <laughs> nou, maar die zijn dus de zogenaamde Tiolen. Die, die hebben een hele sterke geur. Die zijn heel sterk in de reukgrens. Voor de mensen ligt één deel per 50 miljard in de lucht, de lucht. En ze gaan een water oplossen met verbinding met kwiksilver. Oh. Ik ben het anders net mee geweest. Je hebt de vervulling naast hem. veranderen veranderen door al de andere vervullingen... die geen kwiksilver bevatten in de kundeltoffel. Dan uh, voorkom je dus als het een metaalvergiftiging. Oh, lekker. Ja. ja. Maar, maar de, de, dat zit dus allemaal in asperges? Of waar komt het kwik vandaan dan? Dat zeg je dat goede? Nee, waar komt het kwik vandaan? Uit het fik uit het amalgaan van, van de vullingen. Oh, dat Blombeer, is zo, dat blom... is dat maar is het dan zo dat alleen mensen met, met amalgaanvullingen uh, stinkende plas hebben als ze asperges hebben gegeten? Nee, dat niet. Oh. Nee, dat gaat, nee. Het is, die, de asperge is verwant aan de ui, de prei en de knoflook. Die hebben een hele sterke geur. Als je een drie tentje knof eet, dan stink je een uur in de wind. Ja, nee, maar als je, als je asperge eet, dan stink je niet uit je mond. Nee, maar wel, het hier de urine is een andere vorm van thiol. Er zijn heel veel vormen van thiol. Oh. Ik ben een schenicus, ik ben een biochemicus. Ja. Oké, ja. Okay, nou ja, ik kan je niet zo heel ja. goed verstaan, maar ik denk dat ik een beetje een beeld heb. Dankjewel. Graag gedaan. Uh, sorry okay. voor de onduidelijkheid, maar bedankt dat je eventjes wilde bellen en uh, ja. uh, het enigszins iets met thiolen uit wilde okay. leggen. Dag Bert. Ja, okay. Daag. Dag, dag, dag. Henry. Dag Steve. Hallo. Dag, ben, ben ik goed te verstaan? Ja, nou ja, het is wel vannacht een beetje de uh, krakkemiekige mobiele nacht. Oh, of bel je met een nou, vaste lijn? Ik heb een... Uh, ja, nee, met een ook mobiel. Maar oh, ik uh, oké. Nou, ik nou, zal een, duidelijk een kleer... articuleren kan me een heel eind. Ik zal een hangen uit de raam hangen. Ja, dat helpt echt hoor. Ja, ja. met je kwiksel er aan dan moet dat goed gaan. Ah, en waar bel je over? Over die hart uh, onder de riem steken. Ja, vertel. Ja, ja. nou... Als ik iemand een hart onder de riem steek, dan uh, geef ik er eigenlijk een bemoediging mee. Zo van: joh, je kan je, je, je kun jezelf wel redden. En, uh, ja. In die sfeer. Ja. Nou, dat is een, inderdaad, dat heeft een van de eerdere rebellers ook opgemerkt. Het komt uit de middeleeuwen. En het betekent heel eenvoudig dat je iemand een, een stevige dolk, en stevig, stevig wapen meegeeft. Een, een zogenaamde hartspanger. Dat is een dolk met een. Uh, uh, niet zo lang dood met een paar zijarmtjes, zodat hij niet te ver het lichaam in gaat, maar waarbij je, waar je wel iemand in het hart kunt raken. Dat is een hartvanger. Oh, dat klinkt ook ongezellig. Nou ja, de middeleeuwen waren niet zo gezellig. Dat was niet zo'n gezellige tijd, hè? Dat hoor ik nee. wel vaker, hoor ik mensen erover klagen. Ja, ja daar heb ik ook last van gehad. Ja. En, uh... <laughs> maar het is dus zo... Je geeft een wapen mee om, om onderweg, als je op, op, op, op, op, op reis gaat of op pad gaat... of dat je je, je dingen moet doen... Ja, maar dan ja, zit ik weer met het probleem dat ik twee antwoorden op één vraag uh, krijg. Want uh, we, we weten in ieder geval zeker dat die riem die zat uh, die, die zat vroeger uh, dan zo over de schuin over de borstkas. Dat niet, al, niet altijd. Maar nee, het, maar of ergens daar. En dan, dan kon je ja. zeggen van, we, we steken daar ha hart onder, we geven je hart mee onder je riem, dus uh, we geven nee, je moed nee, nee, mee, nee, maar nee. jij zegt het, nee, we geven je niet moed mee, we geven je een hartvanger, oftewel een dolk mee onder je juist, riem. Juist, juist, je hebt het goed begrepen, dat ja. is het verhaal. En de riem, ja, die kan wel over de borst, in sommige plaatjes zie je dat uit de middeleeuwen, maar de normale riem, zoals wij die nodig kennen, daar je om je middel, en dan hang je allerlei dingen aan en dan steek je er tussenin. Tussen je lijf en de riem uiteraard. Je hebt een huis vangen en dood. Ja. dan zeg je ook, joh, jij kunt er echt wel op, op weg gaan, alsjeblieft hier geef jij een huisvanger dan kun je wel uh, redden onderweg. Oké, okay, dus um, je geeft niet iemand, uh, je, ja, je spreekt iemand moed in, maar je geeft, je steunt hem ook in de strijd. Dat is je mooi. Hem, ja. Nou, ja, oh, wat zeg maar ik het heb... mooi? Daar, we moeten, de, we moeten ja. de dikke vandalen bellen dat dat erin moet komen te staan. Bij een hart onder de riem steken. Wat zei ik nou? Ik zei iets heel moois. Wat zei ik nou? Ik heb het nog niet opgeschreven, maar het was heel mooi wat je zei. En we moeten even, wie was dat ook weer die alles opschreef? Die moeten we even bellen, die heeft vast ja, mee zitten ja, schrijven. Ja, ja, ja. Maar, oh ja, dat, um, nee, maar, Hé, hey, Potdikkie, ik zei het heel mooi. Je geeft iemand, oh ja, je steunt iemand in de strijd. Dat was het. Ja, ja. Dat is mooi. Ja, ja, ja ik vind uh. dat, uh, jij doet het heel hard mee. Nou, maar het vervelende ja, ik denk, nee, Jij hebt een middeleeuwse manier van denken. Een beetje kort door de bocht. <laughs> <laughs> maar ja. um, uh, het vervelende is wel dat ik nu nog maar twee vragen overhoud. En we moeten nog twee ja. uur. Ja, ja, en ik wil ook nog iets zeggen over dat uh, die urine... nadat je uh, asperges genuttigd genut, hebt. ja. Dat zijn gewoon zwavelverbindingen die in de aspergie zitten, van nature. Ja. En die worden door het lichaam omgezet ook in, in, in, in andere zwavelverbindingen die nogal vluchtig zijn. Dus zo gauw je je plas doet, en dan, uh, dan stijgt dat meteen op. Dat is een hele vluchtige verbinding. Oké, okay. en dan ruikt je en, dat. Het ook ruikt on ui. onaangenaam. En die meneer die je iets had over 50% van de mensen die het niet ruiken, dat kan. Want het zijn sommige zwavelverbindingen die mensen wel aangenaam vinden en niet aangenaam vinden. Ze dus, uh, ruiken ze wel, maar. Dat oh, maar je is. vindt het gewoon niet zo vies. Ja. En dan, dan, dan, dan valt het minder op dan het vies is. Oké. Okay. Nou, Henry, dank je wel. Ik heb het best gedaan, dacht ik. Nou, dat deed je niet onaardig, moet ik zeggen. En die kledinghaak blijft nog goed werken. Wat blijft goed werken? Die kledinghaard. Oh, ja, ja, precies. De... Ja, hij viel nu even weg, hè? dus we gaan ophangen. Oké. Okay. Dag, Henry. Ja. En een prettige uitzending verder. Hetzelfde, tot de volgende keer. Ja, alsjeblieft, dag. Dag, dag Henry. <laughs> nou, dat was nog eens gezellig. We gaan er even uit voor het nieuws, of uit, we gaan even naar het nieuws. Tot zo.